right, now. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Gert Kluik met het NOS Journaal. Israël is niet van plan af te zien van een omstreden plan... voor de bouw van 1600 huizen in Oost-Jeruzalem. Premier Netanyahu zegt dat Israëlische bouwplannen in Oost-Jeruzalem... nog nooit ten koste zijn gegaan van de Palestijnen. De bouwplannen hebben een crisissfeer veroorzaakt tussen de VS en Israël. De Palestijnen zeggen dat er pas vredesbesprekingen kunnen zijn als Israël het plan van tafel haalt. De eerste maand dat in het Rotterdamse openbaar vervoer alleen maar betaald kan worden met de OV-chipkaart... was volgens vervoersbedrijf RET een succes. Ruim een maand geleden werd in Rotterdam de strippenkaart helemaal afgeschaft. Volgens de vervoerders zijn reizigers positief en waarderen ze de chipkaart met een 7,2%. Vooraf was de grootste angst dat mensen massaal zouden vergeten uit te checken, waardoor ze te veel betalen. Dat is volgens de RET niet het geval. Komende nachts zijn de zenders van Radio 1, 2 en 3 FM in een groot deel van het land niet te ontvangen. Dat komt door onderhoudswerk aan de radiozender in Loopik. Die zender ondersteunt ook andere zenders. In de regio's Den Haag, Alphen aan de Rijn, Horen, Roosendaal en Loopik zal daarom de uitzending tussen 2 en 6 uur voor korte of langere tijd worden onderbroken. Het onderhoud is in elk geval komende nacht en mogelijk ook in de nacht van dinsdag op woensdag. De brand die gisteren in Groningen het leven kostte aan een 66-jarige man is ontstaan bij het vullen van een aansteker. De man probeerde in huis een aansteker te vullen met een gasbus, maar daarbij ging er iets mis. Er ontstond brand en veel rook waardoor de man stikte. Hij werd gevonden door een medewerker van de Groningse Thuiszorg. Minister Rauwvoet geeft 4,5 miljoen euro voor Generation R. Dat is een onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum naar de ontwikkeling van opgroeiende kinderen in Rotterdam. Bijna 10.000 kinderen worden gevolgd vanaf het begin van de zwangerschap tot ze volwassen zijn. Rauwvoet denkt dat het onderzoek belangrijk is voor het vroegtijdig opsporen van gedragsproblemen. Ook moet het duidelijk maken welk effect de omgeving heeft op de ontwikkeling van kinderen. Het weer vanavond regen. Vannacht vanuit het noorden droog met minimaal rond 3 graden. Morgen droog en wat opklaringen. Dan de temperatuur tussen 7 en 10 graden. Dit was het app. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. Zandvoort beleeft in 2010, al 20 jaar live. Zie FM. Met. Met nu, Zie FM in de avond. Benny zit in firma Benny wil werken op het land. Benny. Kan makkelijk haven. Maar Benny wil liever gaan werken met de hand. Met die hand als kolen schoppen speelt die sax in de harmonie. En hij staat in de golf van het elftal van de school. Nee, aan Benny zie je het niet. Maar Benny topt, Benny denkt. Niemand zal me geloven als ik het ga zeggen. Een getapte vent. Benny heeft geen meisje, heeft wel verkeering gehad. Zoenen, dat ging nog, maar als ze wat meer wou. Was Benny het al heel gauw zat. Hij dacht, het zal nog wel komen. Al had hij daar wel spelletjes mee gedaan. Maar toen kwam hij. Van Maasakkers. Hij heeft het geschreven en noemde het gewoon kort Benny. Claudia de Brij heeft het opgenomen op de cd anders van die Gerard van Maasakkers. Er staan heel wat liedjes op van die Gerard van Maasakkers... maar dan allemaal uitgevoerd door, door andere artiesten. Hè? Onder andere ook een, een zekere Paul de Leeuw. En die kon zich wel vinden in de muziek van die Gerard van Maasakkers. Welkom bij deze uitzending van Muziekerier. Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. vandaag vooral Nederlandse producties. Ik kreeg namelijk een cd in mijn handen en daar staat op top 2000 met andere woorden. Oftewel bekende muziek naar het Nederlands vertaald. Zoals jij ligt te slapen in de schaduw. En dadelijk wakker wordt in de zon. Alles heb ik opgeslagen, al vanaf de dag dat het begon. Het was niet altijd even handig, het ging niet altijd even goed. Maar vanaf het begin wist ik het zeker: het kunt goed. Verlies maar nooit de mond, Want jij en ik Wij bewaren al jaren een droom En ik weet, ik vergeet op den duur Al mijn twijfels en schroom Zoals de tranen in jou Als je hand de mijne lakt, We hoeven niet zoveel te zeggen, wij hebben alles meegemaakt. Ooit was de stilte niet te harden, en ooit joegen bliksem door de lucht, maar de jaren,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 Maar wat er ook mag gebeuren, uit de weg gaan doen we het niet. Want jij en ik, wij bewaren al jaren een droom. En ik weet, ik vergeet op den uur al mijn twijfels en schroot. Zwijfels en strooien. Ik al zei op deze CD doen uh, diverse artiesten mee. Uh, Pauw de Leeuw, en Paulus doet er mee. Willem Rosenboom, Mick Walskraat doet mee. Gerard Vlok. En zo kan ik nog wel even doorgaan, want hier staan maar liefst uh, 15 nummers op deze CD. En allemaal even mooier. Het zijn allemaal liedjes van die Gerard van Maasakers die door anderen gezongen worden. Soms doet Gerard van Maazakkers het ook samen met uh, anderen op zijn eigen CD. Op de CD Volle Dagen doet hij het samen met Jan-Willem Wa. De radio spelt worden hard. Ik heb al liedjes opgespaard voor ooit, ge weet maar nooit. Een whiskyglas is half vol, maar ooit dan stop ik helemaal nooit. Laatst ge ooit. Als je ooit nog terugkomt als je ooit een hart van spijt als je ooit terug bij mij komt, moet je weten mij dat er niet meer. Kwijt. De deur is niet op slot, een dijk hem openlaat verrooid. Laat ge ooit. Als je ooit nog rustig komt, als je ooit een hart van spijt, als je ooit er bij mij komt, moet weten mij. samen met de Jan-Willem Wa En die Jan-Willem Wa, hij heeft ook uh, pas geleden weer een nieuwe cd uitgebracht. En uh, ik heb begrepen dat hij mij de single gaat sturen, in ieder geval die daarvan afkomt. En die zal ik u binnenkort ook wel eens laten horen dan natuurlijk, hè. Dit stamt al uit uh, 1988 en u weet wie het geschreven heeft, hè. Niemand minder dan Eric Clapton, Wonderful Tonight. Maar nu is het vertaald door uh, Erwin Stijlen. En dan heet het ineens Schitterend, het vandaag. Het is laat op de avond. Ze denkt weer dat niets haar staat. Ze borstelt haar haren. Ze maakt zich op en ze praat. Stelt ze mij een vraag en ik zeg ja, het staat schitterend vandaag. vandaag, het gaat schitterend, want weer zie ik de liefde in je blik. En het mooist van alles is, dat je gewoon niet weet dat ik zo van je hou. I'm van der Starre, hij heeft dit uh, nummer opgenomen. En hij heeft het ook op, uh, op een cd gezet. En die cd, die heet Top 2000 met andere woorden. Oftewel, bekende muziek, het zijn allemaal vertalingen. Naar het Nederlands. En dan krijg je, zoals ik daarnet al zei, Wonderful Tonight. En dat wordt dan uh, met, uh, met andere woorden. Zo zijn er uh, uh, deze Martin van der Starre, Ferry van Leeuwen, Esther Hart. Zijn ongeveer de zangers die op deze cd staan. Het is een dubbelaar geworden uitgebracht door, uh, door Radio 2. Speelt op mijn pijn met zijn woorden. Legt op mijn leven zijn lief. Zingt hij, dan zink ik, verdrink ik. Zingt hij, dan zink ik in zijn lied. Speelt met mijn leven, bespeelt me. Zingt hij, dan zink ik in zijn lied. En dit is Erika Groeneveld. Killing me softly van Roberta Fleck heet. Dan zingt hij, dan zink ik. werd verwijt, verlegen. Alsof ik kort was. Het leek of hij. Dat ze zich met Jantje van Leiden hebben afgemaakt Om het zomaar op zijn Nederlands te zeggen Want de productie Die is ook gemaakt Door Nederlandse artiesten hoor. Erwin van Style Gitaren, piano, toetsen en programmering Remco van der Sluis op drums Mark van des Bas En Aya Muus op de sax en Dit stamt ook alweer uit 1988 hè? Weet u het nog? Sting en Fragile heet nu ineens Breekbaar. Het slagveld schoon, maar iets zit in je hoofd, je hoopt gewoon. Dat met dit slotakkoord nu echt, dit eeuwig twistpunt is beslecht. Geweld heeft nooit iets opgelost en zal dat nimmer meer doen. En zij die voor een kwaad gestemd te gaan, zing dan misschien ons bestaan. Zijn steeds tranen laat, een regen van pijn, een regen van pijn. Zijn. Hoe breekbaar we zijn, hoe breekbaar we zijn, hoe breekbaar we zijn. 22 tracks staan er op deze dubbelaar, de cd met andere woorden. En let u eens op de, de bas van dit nummer. En u herkent het meteen natuurlijk, hè? Hotel California van de Eagles, geschreven door Felder en Henley. Ferry van Leeuwen, Martin van der Starre en Han van Eyck, zij hebben de leadfocus. Ja, en hoe zou je zoiets nou noemen, hè? Hotel California... Nou, zij hebben het vertaald, gewoon naar Herberg Overijssel. Op een weg in de polder, de wind in mijn rug. Een warme geur van frituurvet, wand omhoog door de lucht. Voor me uit in de verte, zag ik in het donker iets. Mijn hoofd werd zwaar, één oog zat dicht. Ik viel in slaap op de fiets, daar stond zij op de drempel, ik hoorde orgelspel, en ik liep te denken bij mezelf, dit is de hemel of dit is de hel, toen stak zij een kaars aan. Bier. Kamers genoeg in de herberg Overijssel. Ieder jaar getij, ieder jaar getij, wel een kamer vrij. Ze is verknipt als haar kapsel. Ze is heerlijk helderziend. Ze is met toen hun dans op het bleekveld zoet zomersweet. dan stort tot je neervalt of tot je vergeet dus ik belde de barman bier maar breng het vlug hij zei dat sfeertje hing hier voor het laatst in de jaren zeventig en steeds die stemmen die fluisteren Je wakker maken midden in de nacht, ze zeggen je ik koor: Welkom in herberg Overijssel. Het is enig hier, het is enig hier, er is lekker bier. Neem het ervan in de herberg Overijssel. Wie had dat gedacht? Wie had dat gedacht? Wie het En zij zei... We zijn maar gevangenen hier... Uit eigen vrije wil. En in de meesterskamers... Vieren ze feest in het groot. Ze steken het met hun stalen mes... Maar ze krijgen het beest niet dood. Ik herinner me alleen nog... Hoe ik rende naar de deur. Ik wilde naar de in. Ik moest afgaan op de geur. Maar, zei de weerman, ontvangen is onze baan. Ik check je uit wanneer je wilt, maar je komt hier nooit. En Moe in en Chandon in haar fraaie kabinet. Eet maar gebak, zegt zij, net als Marie-Antoinette. Een inbouwtherapie voor Kroetjob en Kennedy. Wanneer dan ook, zo'n invitatie is je wat het meer dan één adres. In conversaties, straks zij net als een barones. Trok een maal in China, staan diep in Kijamina. Wat dan nog tussen haakjes als je zo bent behaard? Warven moest Chanel zijn, in auto, maar een sneltrein. Perfectionist, is precieus, is een woord maar. Dampen schrijven op elkaar zal. niet op de rol van jou. Dampen je hard op haar. Blikkele buiten adem Tijdelijk van haar apropos Te maat je wild en Killer Queen van Queen, ja, dat was ook zo'n bekend nummer van jaren geleden. Hè? En uh, nu dus opnieuw uitgebracht op die CD. Met andere woorden, mm -hmm. laten we die CD maar in het prug in de kast leggen en de volgende keer er maar weer eens uithalen. Ja. Dit is Circus Kuster van de en Toe een Bui. Dan is er altijd nog je moeder. Hè? Heeft je vriendin je net de bons gegeven? Alleen maar nadigheid. Blijf je na twaalf borrels toch nog beven? Duurt elke nacht een eeuwigheid? En is je uitkering weer ingehouden? Was er weer iets met de computer fout? Is er dan niemand die je kunt vertrouwen? Geen mens die van je houdt? Dan is er altijd nog niemand. Het geeft niet wat je zegt, dan is er altijd nog je moeder. Die zegt die jongen is niet slecht. Dan is er altijd nog je moeder. Het geeft niet wat je vlees. Met de drugs, de drank en wordt de vuilnis niet meer opgehaald. Geen schone zakdoeken meer om te janken. De huur niet meer betaald. En heb je omdat je niet wordt begrepen? In de schaduw van de volle maan. Je aanvrouwelijke vrouwelijke agent vergrepen. Wil je haar kleren altijd aan? Dan is er altijd nog Geef niet wat je zegt, dan is er altijd nog je moeder, Die zegt die jongen die is niet slecht, dan is er altijd nog je moeder, geef niet wat je vekt, dan is er altijd nog je moeder, die liefde voor je bolden ligt, Nero no, no, no. en Apolle. Je de ripper, elke poon, hadden een moeder en die moeder zei, ja maar het blijft je eigen zoon. Dan is er altijd nog je moeder, het geeft niet wat je zegt. Dan is er altijd nog je moeder, die zegt die jongen is niet slecht. Als je dan is er altijd nog je moeder, mama. Je begrijpt niet wat je bent, mama. Een junkie aan de varkenshoeden, mama. Je blijft een lieve einde. Ja, middagroes, mijn We nou, daar maar niet over hebben. Hoezo? De vrouw heeft de benen genomen met mijn beste vriend. Ja, waar? De baas heeft me verleden maand op staande voet ontslagen. Ach, nee. Ik heb de laatste week geen cent verdiend. Dat is niet veel. Maar, ja, voor de rest mag ik niet klagen. Oh, nee, Oh, wel. wel. De bakker levert ook niet meer totdat hij is afbetaald. Oh. En de man van de garage heeft mijn auto teruggehaald. Ach, nee. En mijn fiets is gestolen, zodat ik dus lopen moet. Ja, ja, ja, maar, ja, maar voor ja, de rest. Ja, de rest is... Oh, wel, mijn hoofd moet bevallen en mijn kat is groot. Oh. Mijn zuster en mijn vriend en is nu in de laatste dagen. Mijn broer viel van de trap en brak zijn pols. Nee, pijnlijk. Voor de rest mag ik niet nee. Nee. Oh wel, onlangs ik... met die storm, voel ja. je de pannen van mijn dorp oh. Precies op het moment dat in de keuken brood Dus ik ren naar de keuken ja. en ik verswik mijn voet. Voor hey. ja. de rest maar gaan we gaan het wat van de drie nemen. Oh, de man van de belasting met een dwangbevel ja. stond plotseling voor mijn deur, dus ik zal hem uitstel moeten gaan. Ja, Schuldwijzers ja. blijven hangen, nee, ja, ja, ja, ja, ja. al van. mijn bel. voor de rest, die bent niet klaar. We moederkop logeeren. ja, oh. ze neemt de zusters mee. Nee, nee, hè. Toen ik me vanmorgen bukte viel mijn bril in de wc. Ach. Mijn geloofde kwam vertellen dat ze trouwen oh, moet en voor de rest al ah, ja, oh, wel. Nou mijn kat is al gestrikt in een stuk de Mijn vader is gepakt, hij zat stond dronken in zijn water. Mijn hond werd bijna overrijden toen ik hem vloot. Ah. Nou, maar voor de rest ja, mag ik niet klagen. Nee. Nou, ik moet straks naar het ziekenhuis met mijn gebroken poot. Oh, Die heb ik gekregen that? door een gevecht met mijn vriendin in de rechtering. Zij is nou terug bij hem, bro. Maar ja, het scheelt. Dus, ik heb er maar Voor de rest gaat alles, alles goed. Nou, hollen we ja. maar, hè? Ja, dat is goed. Ja. Ik denk, ik zal eens vragen hoe het met u is. Maar... Ja, ik denk, ik geef eens antwoord, ja. dacht ik. zal het nooit meer vragen. Nee, dat moet ik niet meer doen. Dat verder alles goed gaat. Nou, voor de u. rest gaat het goed. van voor de, de rest gaat het Maar voor Begin de dag met een lach, iedere dag. Dan kan je niks gebeuren, vooruit met de gek, straks het dus bij. Je geef het maar één keer en dan hierna niet meer. Begin de dag met een lach, iedere dag. Het gaat vanzelf wel regelen wat over moet, komt. Daar Doe je toch niks aan. Het maakt niet uit wie of je bent, het maakt niet uit wie of je bent. Aan alles komt altijd in het, aan alles komt altijd een end. Dus in het, Er zit niet bij de pakken neer, Er zit niet bij de pakken het. Is het te laat? begin de dag met een lach. Oh, iedere dag. Het gaat vanzelf wel regenen, regenen. wat er goed komt. Daar doe je toch niks aan. Uit wat of je doet, het maakt niet uit wat of je doet. Je doet het nooit voor ieder goed. Al loop je in je ondergoed. Maar zit niet bij de pakken neer, maar zit niet bij de pakken neer. Want ach, zo is het hele leven. leven. Wat staat erin? Het rek van de buurvrouw staat open. Wat zeg u nou? Het van de buurvrouw staat open. zou een titel voor een liedje zijn, weet u dat? Het rek van, nou, van de buurvrouw staat open. Het hij van de buurvrouw staat open. Dat is niet een beetje? Het van de buurvrouw is niet dicht. Het is een beetje een lullig liedje. Als ik is wel mooi. Huh? En ieder kan er zomaar binnen. Het docht en het is geen gezicht. Staat er nog meer in de krant, wat uh, precies ja, gebeurd. Wat een heel verhaal. Staat hier oh, zo? vertel u eens. Uh, hier heb ik het al. Het gaat dus over buurvrouw Jansen, die woont naast me in het straatje. Ja. Ze heeft een heel leuk tuintje met wat bloemen en een paardje. Ja, ja. Er staat een heel leuk hekje voor, daar kun je door naar buiten. Maar jammer is, het hek kan niet op slot. Oh, van de geeft niet, we hebben het lied. Oh ja, het hek. Hek. Van de buurvrouw staat open. Hij gaat lekker. Het hek van de buurvrouw is in ieder En ieder kan er zomaar binnen ja, ja. En ieder kan er zomaar binnen En het tocht en het is geen gezicht. Hè? Het tocht en het is geen gezicht. Wacht, ik heb nog meer hier hoor. Het nog meer hier. Ja, vader, moet verder. verder weten, wat een informatie. Hè? Wanneer het hekje open staat, moet buurvrouw weer naar buiten. Niet om het hekje dicht te doen, maar om het hek te sluiten. Ze vond dat heel vervelend en ging naar een ijzerzaakje. Daar kocht zij voor haar hekje toen een slot. Nou, dan moeten we dit tekst veranderen. Het hek zingen we dan? van de buurvrouw Wat stond. Oh, om... het oh, stond oh, eruit. Oh. He het hek, hek van de, de buurvrouw, buurvrouw is nu is dicht. Is nu dicht. Dat is op oor hier, oh, ja, natuurlijk. Doordat. We zijn ja, je van dan ja, Een veel beter gezicht is er nu een veel beter gezicht. Worden niet. Ja denk u. Voor de rest gaat alles goed. Begin de dag met een lach en het hek van de buurvrouw. Drie nummers van André Van Duin door hem zelf geschreven. Dat was allemaal op speciaal verzoek, hoor. Drie stuks van André van Duin. En dan nu weer wat, uh, wat serieuzere muziek, hè. Het is uh, muziek van James Taylor, maar de woorden die zijn van Robin van Beek. En hier heeft hij het over de fabriek. Mijn opa was een zeeman. Getrouwd met een wind. Mijn vader was een timmer en ik zijn enig kind. Ik trouwde met een man waarvan ik zelf niet eens een naam weet. Hij dronk te veel en liet me alleen achter met twee vragende ogen. This work gaat not from dit this work is ook not bad, this work gives me hope. Hey, bris, neva, tida, cine. Now where you have to go In every town's a concert all Where we're we gonna have them all? It seems a bit of fessy style But we can enjoy it for a while So let's go to the opera Listen to that silly growl Ha, <laughs> You want to have some fun? I know where it can be done. So let's go to the opera and laugh about the silly crowd. Yeah, yeah, yeah, yeah. While the baritone's singing la, la la la la la la, the is open screaming la la la.